Dit zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Palestijnse autoriteit beschuldigt Israël van nieuwe misdaden tegen de menselijkheid... nadat militairen vannacht het Al-Shifa ziekenhuis binnen zijn gegaan. De Palestijnse minister van Volksgezondheid zegt dat het grootste ziekenhuis in Gaza wordt bestormd en gebombardeerd. Israël meldde eerder vannacht een gerichte operatie uit te voeren in een deel van het complex. Volgens Israël houdt Hamas zich schuil onder het ziekenhuis. Of er doden of gewonden zijn als gevolg van deze actie is op dit moment onduidelijk. De situatie in Al-Shifa is slecht. Stroom, water en voedsel zijn zo goed als op. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er zoveel doden dat het niet meer lukt om ze te begraven. Oppositiepartijen zijn kritisch op het besluit om Schiphol niet te laten krimpen. GroenLinks PvdA vindt dat het demissionaire kabinet zwicht... voor de commerciële belangen van de luchtvaartsector. De Partij voor de Dieren noemt het besluit toondoof... want zondag gingen nog 85.000 mensen de straat op voor een klimaatmars. De voorgenomen krimp van Schiphol leverde het kabinet felle kritiek op... onder meer van de VS en de EU en daarop ging het plan van tafel... Omwonenden, Schiphol zelf en natuurclubs zijn teleurgesteld. Nederland en Duitsland gaan samenwerken bij de import van groene waterstof. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft dat bekendgemaakt. De landen leggen voor de import ieder 300 miljoen euro apart. Groene waterstof is geproduceerd met wind- of zonne-energie... en moet een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van de industrie en de transportsector... De gezamenlijke import van Nederland en Duitsland begint in 2027. Het weer verspreidt over het land nog enkele korte buien vannacht. In het noorden is het meestal droog. Morgen af en toe zon, maar opnieuw veel regen. Het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu de nacht... Разных бед В нашем доме поселился Замечательный сосед Мы с соседями But